12 uur. Dit is Lieselot Thomas de Het Turkse leger heeft ten noorden van de Syrische stad Aleppo tientallen strijders van IS gedood. Bronnen binnen het Turkse leger hebben tegen Reuters gezegd dat het gaat om 55 IS-strijders. Ook meldt het persbureau dat drie voertuigen en drie raketinstallaties zijn vernietigd. In Aleppo geldt op dit moment een wapenstilstand tussen rebellen en het Syrische regeringsleger. Gisteren werd dat bestand verlengd. Desondanks zijn er geregeld beschietingen en bombardementen. De drie Spaanse journalisten die gisteren in Syrië werden vrijgelaten... zijn weer terug in Spanje. De journalisten waren in juli naar de stad Aleppo gereisd... voor een journalistiek onderzoeksproject, maar verdwenen kort daarop spoorloos. Wat er precies met ze is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige Spaanse kranten melden dat ze waren ontvoerd door het Al-Nusra-front... dat banden heeft met Al-Qaeda. In Afghanistan zijn bij een botsing tussen twee bussen en een tankwagen zeker 50 doden gevallen. Er zijn ook veel gewonden. Het ongeluk gebeurde op een weg tussen de hoofdstad Kabul en de zuidelijke stad Kandahar. Zowel de tankwagen als de twee bussen vlogen na de aanrijding in brand. Na een grote vechtpartij in het centrum van Den Bosch heeft de politie vannacht elf mensen opgepakt. De politie was naar het uitgaansgebied gekomen na een melding over een mishandeling. Een groep jonge relschoppers keerde zich tegen de agenten. Die gebruikte pepperspray en zette honden in om de jongeren op afstand te houden. De politie is nog op zoek naar iemand die bij de mishandeling gewond raakte aan zijn gezicht. De tweede etappe van de Giro d'Italia heeft gisteren in Gelderland zo'n 235.000 toeschouwers getrokken. Dat schrijft Omroep Gelderland op basis van cijfers van de organisatie. In Gelderland is vanmiddag nog een etappe. Via Nijmegen en een groot deel van de Achterhoek zet het peloton dan weer koers naar Arnhem. Het weer veel zon bij 23 tot 27 graden. Morgen blijft het nog zonnig en warm. Dinsdag vanuit het zuiden meer bewolking en dan neemt de kans op buien toe. Mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hawker van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Diemen en Klopend-Muidenberg. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda staat door een ongeluk tussen Klopend-Klein-Polderplein en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijstokken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs, de is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Man with a gun Someone must have told him if you worked Zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madroga.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 I'll live in dangerously Okay.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 En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van me. Met al uit Londen.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 De prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. liefde?